12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Nas Die raakte van de ene op de andere dag haar Iraanse nationaliteit kwijt... en kwam in niemands land terecht. Zometeen haar verhaal en dat van steeds meer mensen in Nederland. Je hoort het hier in de nieuwsbv. En Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije officieel terug. Dat in het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. <tie> Het is een formaliteit omdat er al langer geen ambassadeur in Ankara is... omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict tussen beide landen. Volgens minister Zelstra is er vooralsnog geen zicht op normalisatie... van de bilaterale betrekkingen. Zoals hij zegt, correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat is hier aan de hand? Nou, dit komt toch wel heel erg onverwacht. De laatste weken werd juist geprobeerd in gesprekken op hoog diplomatiek niveau... om die relatie weer recht te breien. Minister Zelstra sprak ook met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... Çavuşoğlu voor het eerst in tien maanden. Diplomaten van beide kanten wilden echt. Er werd gezocht naar een bezweringsformule... waarin geen van beide landen excuses zouden aanbieden... voor wat er vorig jaar maart is gebeurd wat wel aan beide kanten van, van de ander werd geëist aanvankelijk... maar er een soort erkenning zou komen dat Turkije en Nederland elkaar echt nodig hebben... en dat normalisering van die relatie dus gewoon beter is voor alle kanten. Nou, die formule die is dus duidelijk niet gevonden. Maar als je het zo actief probeert... na wat er de afgelopen tien maanden allemaal is gebeurd tussen Nederland en Turkije... Ja, dan mag je dit echt een diplomatiek ongeluk gebeuren. hoor. Er is hier echt iets heel erg misgegaan. En Nederland zegt nu dus ook actief... Uh, op papier, in een verklaring. Uh, ja, we stoppen ermee. Uh, we gaan ervan uit dat die relatie voorlopig niet goed komt. En heeft Turkije daar al op gereageerd? Nee, nog geen formele reactie vanuit Ankara. Dat moet even indalen, denk ik. In de Nederlandse verklaring staat dat dit bericht is overgebracht... aan de Turkse ambassade in Den Haag. Uh, maar als je bedenkt dat dit hele conflict ging over principiële kwesties... Hè, over wederzijds respect, over trots ook wel een beetje over verwachtingen van elkaar die niet uitkwamen... ja, dan mag je aannemen dat de Turken hier vrij fel op gaan reageren. De Turkse regering, zoals we die op dit moment kennen... laat dit niet zomaar over zijn kant gaan. En het opmerkelijke is, de, Turkse, of de Nederlandse regering... hoeft dit natuurlijk ook helemaal niet te doen. Ze kunnen het ook gewoon op zijn beloop laten... zoals dat de afgelopen tien maanden al gebeurt. Hè? Maar Buitenlandse Zaken kiest er dus voor echt een statement te maken... de breuk formeel te maken, dat ook echt te benoemen... Ja, en dat betekent dat dit echt voor de langere termijn is hoor. Dit is een bewuste keuze. Hier vindt verwijdering plaats tussen twee landen. Uh, ja, die verder gaat dan we sinds afgelopen maart al uh, hebben gezien. Dankjewel, Lucas Waagmeester. Na een voorbereiding van jaren is in Amsterdam vandaag het strafproces begonnen tegen Willem Holleder. Hij staat terecht voor mogelijke betrokkenheid als opdrachtgever voor zes moorden in de Amsterdamse onderwereld. Even voor half negen kwam hij aan bij de extra beveiligde rechtbank in Osdorp. Voor de eerste van maar liefst 65 zittingsdagen. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in de bunker. Uh, Matthijs, uh, waar is ermee begonnen? Ja, de beide partijen in deze zaak, het Openbaar Ministerie en de verdediging... die mochten beginnen met het afleggen van een opening statement. Ook dat is ongebruikelijk, net als alles in deze zaak. Nou, Als eerste de officieren van justitie mochten zeggen hoe ze naar deze zaak kijken. En wat deden ze? Ze begonnen met stil te staan op alles wat er wel niet gezegd wordt over Holleder. En toen zei de officier van justitie... daardoor zou je haast vergeten waar het eigenlijk om gaat in deze zaak. Het gaat om groot onrecht dat is geschiet en waarvan betrokkenen nu na al die jaren nog steeds last hebben. Het gaat erom de echtgenotes, de kinderen, de ouders, broers en zusters een stem te geven. En te komen tot herstel van hun vertrouwen in de rechtsstaat. Het zou mooi zijn als kan worden vastgesteld waarom hun geliefde het leven moesten laten. En hoe het kan zijn dat iemand het recht meent te hebben om te beslissen om het leven van anderen te nemen for a yeah. En dat gaat dan over Holleder die de opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties. Het Openbaar Ministerie stond uitgebreid stil bij alle media-aandacht rondom Willem Holleder. Het beeld wat van hem is geschapen, ooit werd hij topcrimineel genoemd. Na zijn vrijlating werd hij knuffelcrimineel. Nou zegt het OM, wij gaan dat hele beeld demythologiseren. Dat is het woord dat ze gebruikten. Wij gaan hier aantonen dat hij een doodordinaire ontvoerder en moordenaar is. En wat de officier van justitie ook deed, is zeggen wat Holleder hier verklaart, dat is gelogen als hij zegt dat hij er niks mee te maken heeft kwam ook meteen met voorbeelden waaruit zou blijken dat hij gelogen heeft in, uh, in zijn verklaringen bij, uh, bij de politie en zei het openbaar ministerie hij heeft er heel enorm om, omheen gedraaid heel vaak ook niet genoemd wie dan de echte daders waren als hij ontkent dat hij het zelf is we hopen dat hij de komende maanden nu echt man en paard gaat noemen we gaan het zien de komende maanden en, en Holleder is er dus uh, hoe zit hij erbij? Ja, we kunnen het slecht zien, want we zitten in een uh, zwaar beveiligde rechtbank... met een grote uh, glazen wand er, ertussen. En er staan ook nog allemaal pilaren, waardoor je bijna geen zicht hebt. Dus deze keer kan ik niet melden of hij wel of niet fluitend binnenkwam... zoals we dat bij de andere normale rechtbanken wel kunnen melden. Hoe, hoe goed zijn gemoed is. We weten wel dat hij zich heel erg goed heeft voorbereid op deze zaak. Hij is zelf heel kort maar even aan het woord geweest. Er werd gevraagd of hij de bezwaar tegen had dat zijn stem werd opgenomen. Nou, dat heeft hij zelf niet. Maar zojuist heeft de rechtbank gemaakt dat we dat toch niet mogen uitzenden de komende maanden om het proces zuiver te houden even kort samengevat. En daarna kwam uitgebreid zijn advocaat aan het woord, Sander Jansen die nog eens benadrukte dat in zijn uh, oogpunt uh, er geen uh, voldoende bewijs is in deze zaak. Er is eigenlijk uh, geen enkel technisch bewijs. Het zijn allemaal mensen die van horen zeggen hebben dat Holleder dit of dat gedaan zou hebben. Hij noemt dat zelfgetrokken conclusies. Het is veel te weinig om uh, Holleder veroordeeld te kunnen krijgen voor die liquidaties, zegt de advocaat. Hij zegt, wij zullen aantonen dat het allemaal anders zit, dat Holleder niet de opdrachtgever was en dat hij ook echt niet de speel is uh, geweest in de onderwereld zoals dat nu wordt gepresenteerd. Alles wat er over Holleder wordt gezegd is inmiddels een uh, karikatuur. Dus dat waren de opening statements. Nu is er even pauze en vanmiddag gaat het uh, proces echt van start. Vanuit de bunker in Amsterdam, Matthijs van de Wiel. Nederland grijpt in op Sint Eustatius. Volgens staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties... is er van alles mis met het bestuur op het eiland. Er zou sprake zijn van financieel wanbeheer, bedreigingen... en het nastreven van persoonlijke macht. Het bestuur wordt tijdelijk ontbonden... en een regeringscommissaris moet orde op zaken stellen. Huishoudens met een laag inkomen... zijn door de klimaatregelen van het kabinet... Rutte 3 relatief veel meer kwijt aan de energierekening dan hogere inkomens. Staat in een onderzoeksrapport in opdracht van Milieudefensie. De energiebelasting op gas wordt door het kabinet verhoogd... om de uitstoot van CO2 duurder te maken. Zuid-Korea sluit tijdens de Olympische Spelen die vrijdag beginnen... de grenzen voor 36.000 buitenlanders. Onder hen zijn ook mensen die mogelijk banden hebben met IS. De inlichtingendienst werkt samen met buitenlandse diensten. Het NOS Journaal. En in Brussel is het proces begonnen tegen Salah Abdeslam... de enige verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015 die nog leeft. Hij staat in Brussel nu terecht voor een schietpartij in 2016... in de Brusselse gemeente Vorst. Drie dagen daarna pakte de politie hem op... bij een grootschalige actie in Molenbeek. Ook een andere verdachte staat vandaag terecht. Correspondent Sander van Horen. Sander, hoe zaten de verdachten erbij? Nou ja, ze zaten erbij. Dat wil zeggen, de andere verdachte, Ayeri, die stond nog wel op... en die gaf antwoord op vragen van uh, de rechtbank. Maar uh, de verdachte waar we natuurlijk met z'n allen naar keken... Uh, Salah Abdeslam, die bleef zitten om te beginnen. En hij legde uit dat hij moe was... maar dat hij ook dit, uh, rechts, deze rechtbank niet erkent. Dat hij uh, zegt, jullie hebben bewijs, voer het maar aan. Ik heb het recht om hier te zijn. Uh, dat, uh, daar maak ik gebruik van, maar ik heb niet de plicht om te spreken, en dat doe ik dan ook niet. Want uiteindelijk zei hij, is er maar één gezag dat ik erken en dat is het gezag van God. Ja, hij zit natuurlijk normaal gesproken in Frankrijk vast... is speciaal naar Brussel gebracht. Waarom wilde hij er dan bij zijn, als hij toch niks wil zeggen? Ja, omdat hij zegt, ik ben partij in dit uh, proces, jullie beschuldigen mij... en uh, ik heb het recht om erbij te zijn en van dat recht maak ik dus gebruik. En ja, dat is eigenlijk het enige wat hij wilde zeggen. Voor de rest bleef hij zitten, uh, uh, haalt een uh, wat langer haar dan we hem kennen op de foto... een baard, een uh, wit, gebroken wit jasje aan. En uh, hij werd geflankeerd, dat geldt uh, voor de andere verdachten ook. Hij werd geflankeerd door twee gemaskerde politiemannen... die uh, niet van zijn zijde weken het zag intimiderend uit maar hij laat zich door het hof zegt hij niet intimideren jullie doen maar met me wat ik wil alleen verplicht mij niet om te spreken En hoe gaat het proces nu verder uh, Zometeen gaat een aantal andere partijen in het proces uh, gehoord worden. Die mogen vragen stellen die dan waarschijnlijk niet beantwoord uh, worden. En ja, de rechtbank die zal een uh, beeld proberen te vormen van wat die verdachten precies bezielden in dat huis. Waar die schietpartij ontstond, waar die agenten gewond zijn geraakt. En waar ze dus nu voor terecht stonden. Wie heeft er precies uh, geschoten? Waren die wapens al geladen? Stonden ze klaar om gebruikt te worden? Of stonden ze eigenlijk in een soort uh, berg? opgeborgen? Met andere woorden, wat was uh, de uh, state of mind van die mannen in dat huis en uh, uh, in hoeverre hebben ze dus heel doelbewust op de politie geschoten? En dat, dat zijn de vragen die de rechtbank nu al aan de andere verdachten stellen. Dat zijn de vragen die uh, ze natuurlijk beantwoord willen hebben. Willen ze antwoord kunnen geven op de vraag in hoeverre ze schuld hebben gehad aan het uh, verwonden van die politieagenten? Nou ja, uh, meneer Ayari, die tweede verdachte, die heeft daar uh, alvast op geantwoord en die zegt, ja eigenlijk Alleen degene, meneer Belkaid, die ook in het huis was en die inmiddels dood is. Alleen hij heeft geschoten. Abdeslam en ik, wij hebben geen wapen aangeraakt. Dankjewel, Sander van Horen in Brussel. Het weer op steeds meer plaatsen zon en het blijft droog. Middagtemperatuur tussen 1 en 4 graden. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen meer zon dan vandaag, alleen in het zuidoosten en noorden kans op Wolkenvelden. En het wordt dan 1 tot 3 graden.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 Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Slecht weer is mooi weer. Nu stil opmerken als Fjallraven en Jack Wolfskin. Bij Bever en op Bever.nl. Ik was zo blij met die Jij hebt het recht goed te doen. Tales geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl.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 De Nieuws BV. Goedemiddag. Heb je vanmorgen je kind bij het kinderdagverblijf En Ging je toen met een goed gevoel naar je werk? Ja, echt? Nou, luister dan straks na half één hier maar eventjes naar Jennifer Patterson... en dan denk je er misschien ietsje anders over. Maar nu eerst Nas Abshari, die haar Iraanse nationaliteit ineens kwijt was. De Nieuws BV. Hier in de studio zit ze, Nas Abshadi, goedemiddag. Hi. Die zomaar opeens haar Iraanse nationaliteit verloor. Want, Nas, um, je kan wel zeggen, jij zit aardig in een penari. Je bent als kind ben je vanuit Iran hier naartoe gekomen met je ouders. Hè? En dat ging allemaal goed. En toen was je twintig. En toen ineens had je geen identiteit meer. Dat, nee. Dat klinkt heel <laughs> raar. Wat is er gebeurd? Um, nou, eigenlijk, ik heb um, een verblijfsvergunning... Mm -hmm. En uh, dat, daar op dat pasje staat normaal op de achterkant waar je vandaan komt. Mm -hmm. Dus of je Somali's of Iraans of Angolees bent. En um, ja, ik had gewoon niet de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Omdat papa dat niet had. Um, en het, het idee was van ja, het hoeft eigenlijk niet per se naturaliseren. Maar op een gegeven moment moet je wel je pasje vernieuwen. Om de vijf jaar moet je dat doen. Mm -hmm. En de laatste keer dat ik dat dus heb gedaan. Was inderdaad toen ik ongeveer twintig was. Um, ik ging hem ophalen. Ik had ook helemaal niks gehoord. En ineens, ik zat gewoon naar het pasje te kijken van... oh, leuk, nieuw pasje. En ik loop zo naar buiten. En ineens staat er nationaliteit onbekend. Nationaliteit onbekend. Ja, dus ik liep zo ja. terug van... huh, wat is hier gebeurd? Uh, en die mevrouw zei zo van... oh, ja, weet ik niet. Want er voorheen stond er gewoon op dat je Iraans bent. Er staat bent. gewoon nationaliteit Iraanse. Ja. En, en nu staat er nationaliteit onbekend. Onbekend. Dus jij zei, nou, er is iets fout gegaan, lijkt mij. Ja, volgens mij wel. Ja. En um, zij wist niet echt waarom. En ze zei, oh, dat kan bijvoorbeeld een administratiefout zijn of iets. En dit was bij de IND? Nee, dit was bij de gemeente. Want de gemeente doet de aanvraag bij de IND. En de IND geeft het aan de gemeente. En de gemeente geeft het weer aan mij. Oké. Okay. Dus er is, er is ergens in het systeem... is er van nationaliteit-iraanse... is dat verwoorden in nationaliteit-onbekend. Ja. En hoe, wat, wat, wat, ligt er, wat is er gebeurd? Dat is eigenlijk de enige vraag die ik kan stellen. Wat ik is er gebeurd? Ik heb echt werkelijk geen idee. En zij weten zelf ook niet, denk ik. Maar is het een, een, een fout in de computer? Is er iets verkeerds uh, aangeving, denk je? Nou, ik heb een keer voor een huisgenoot uh, gespeechd in Den Haag... Uh, waar ook wat mensen van buitenlandse zaken zaten. En een meneer kwam naar mij toe van... oh goh, ik, ik werkte toevallig in die tijd. Daar, ik heb een beetje een idee hoe dat werkt. En hij zei, het, het kan dus echt uh, administratiefout zijn. Ja, dus letterlijk in de computer. Ja, dat kun, dat doen ze niet expres of zo, maar het is nee. gewoon een administratiefout. Wat betekent het? Want dat is natuurlijk belangrijk. Um, nou, het kan uh, ja, twee dingen betekenen. Gewoon dat, je, dat ze niet weten wat je nationaliteit is... of bijvoorbeeld dat je staatsloos bent. Um, mm -hmm. Maar, maar wat, ja. wat, wat, wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor je leven? Ja, er zijn een aantal praktische zaken uh, waar ik tegenaan loop. Um, bijvoorbeeld als ik... een abonnement af wil sluiten voor een telefoon, mm -hmm. dan kan dat niet. Als ik naar de Vodafone of naar uh, ergens anders ga bij een provider... dan kijken ze ook heel raar aan van wat is dit. Dan kijken ze heel raar naar een stuk papier dat jij hebt... Mm -hmm. wat een beetje jouw identiteit is, want dit is een stukje papier... dat bewijst dat ik besta en dat ik dingen mag en recht heb op zaken. En zij behandelen het als, ja, dit boeit ons niet. Dit is niet geldig voor ons en je krijgt gewoon geen... Abonnement nee. bijvoorbeeld. Nee, Dus jouw, jouw pasje is gewoon... Eigenlijk ben je niemand. Verkeer je in een soort niemandsland. Ja, eigenlijk wel. Maar kan je, je kan bijvoorbeeld ook niet neem ik aan het land verlaten. Um, dat Ja, het kan wel. Daar heb je een reisdocument voor nodig. Dat heb ik dus aangevraagd. Alleen, um, het is voor mij zoveel moeilijker. Ik ben met vriendinnen uh, op vakantie geweest. En bijvoorbeeld als ik naar Turkije ga... een, een Nederlandse kan online aanklikken... Um, van oké, okay, ik ga naar Turkije. Ik heb een visum nodig. Voer je code van je... Uh, pas je in, 15 euro, klaar. Ik moet drie weken... Een aanvraag doen, drie weken wachten. Vervolgens moet ik 60 euro betalen. Ja, ja. Dus het wordt je gewoon moeilijker gemaakt. Ook bij de douane. Ik sta daar een kwartier. Terwijl mijn vriendin gewoon zo erdoorheen loopt. Ja. Nou begrijp ik dat jij, <coughs> jij nog geluk hebt. Omdat jij, dat is een lang verhaal. Gaan we hier allemaal niet te veel uit de doeken doen. Maar dat jij uh, bij, uiteindelijk bij een pleeggezin bent beland. En die hebben goed dingen voor jou geregeld. En daarom vallen de gevolgen voor jou nu eigenlijk wel mee. Ja. Terwijl als je normaal opeens nationaliteit onbekend zou... achter je naam zou hebben staan. Heb je echt... Dikke problemen, want dan kan ja. je ongeveer helemaal niks meer. Ik leg het even voor aan, uh, aan Hanna van Ooijen, die zit in Amsterdam. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mensenrechtenadvocaten bij Prak d'Oliviera. Um, dit is natuurlijk een heel raar verhaal. De, de, de dame tegenover mij heeft, is eerst Iraanse... en door een fout van die IND is er nu opeens niks. Nationaliteit onbekend. Komt u dat vaker tegen? Nou, dat het uit het niets um, gewijzigd wordt door de IND zelf... Uh, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar mm -hmm. um, de termen die uh, Nas gebruikt uh, komen wel bekend voor. Uh, ik hoor al het systeem en het gepingpong tussen de IND en de gemeente. Mm -hmm. Dat is iets wat je vaak ziet in dit soort nationaliteitszaken. Um, formeel gezien is het inderdaad uiteindelijk de gemeente... die bepaalt welke nationaliteit iemand heeft... Um, en het probleem in Nederland op dit moment is... Uh, dat er ongeveer 80.000 mensen als onbekend staan genoteerd. Nou, ik denk dat ook al uit het verhaal van Nas blijkt wat een... Ja, een vervelende benaming dat eigenlijk is. Nou, er zijn 80.000 mensen die hebben nationaliteit onbekend. Die zijn, die zijn in Nederland. Maar ja. die, en die kunnen dus heel veel dingen niet. En wat ik net zei, vaak nog veel verstrekkender... dan wat er bij Nas niet kan. Hè? Nas heeft een beetje geluk gehad. Maar er zijn het, mensen die, die kunnen eigenlijk geen kant op. Het, het, het kan praktische problemen opleveren. Maar dat, het hangt ook een beetje samen met de status die iemand heeft... en de andere papieren die iemand wel of niet heeft. Mm -hmm. um, maar het probleem is met name dat de mensen die echt staatloos zijn dan ook in die vergaarbak worden gegooid... en daarmee bijvoorbeeld veel moeilijker toegang kunnen hebben... tot naturalisatie. Ja, want je hebt, je hebt eigenlijk twee termen. Je hebt staat, stateloos en je hebt nationaliteit onbekend. Klopt, ja. En wat is nou precies het verschil? Als iemand staatloos is, dan uh, wordt hij niet erkend door enige staat in de wereld, ja. dus uh, dan wordt hij niet erkend als onderdaan... en kan dus ook niet de bescherming inroepen... en de toegang tot nou ja, papieren en dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, als iemand is ja, nationaliteit onbekend... Dat is ook een wat Nederlandse categorie... dat is eigenlijk een, een vergaarbak van mensen... van wie de autoriteiten niet zo goed weten hoe ze het moeten registreren. En dat komt omdat registratie een ja, administratieve handeling is... waarvoor allerlei documenten worden gevraagd door de gemeente. Ja. Daar uh, zijn allerlei standaardvereisten voor die staatlozen vaak niet hebben. Uh, voor ons is het misschien heel normaal dat als je geboren wordt... Nou, je moet binnen een aantal dagen aangifte doen, je krijgt de geboorteakte... en de rest van je leven denk je er misschien niet eens over na... dat je een paspoort kan aanvragen en dat je dat krijgt. Mm -hmm. Voor staatlozen is dat veel minder vanzelfsprekend. Want die hebben vaak geen geboorteakte. Uh, die hebben natuurlijk ook geen paspoort. Alleen probeer maar eens aan te tonen dat je van geen enkele staat... in de wereld uh, geen paspoort krijgt. Ja, dat is ingewikkeld. Maar nou, als ik het goed begrijp... nou, nou, nou groeit het aantal mensen dat in Nederland geregistreerd staat... als nationaliteit onbekend. Dus die, die bak met nationaliteit onbekend, die, die groeit. Die ja, dat moet, is, komen, uh... Daar komen steeds meer mensen in te zitten. Ja, ja, dat uh, heeft meerdere oorzaken. Dat is trouwens inderdaad niet in lijn met wat er ooit al door de UNHCR in 2011 is gezegd. En de ACV. Is, nou ja, dat zijn in ieder geval uh, instanties die hebben gezegd: het is heel belangrijk dat die, uh, die categorie zo min mogelijk wordt gebruikt. Want um, omdat het een vergaarbak is waarin eigenlijk iemand wordt gestopt op het moment dat de gemeente en de IND het niet zo goed weten. Maar daarmee vervolgens wel uh, bepaalde rechten onthouden aan de mensen die staatloos zijn. Zoals nogmaals toegang tot de naturalisatie. Ja, um, dus als je eenmaal. Dus je ben stateloos, ze kunnen niet aantonen dat je uit een of ander land komt. Ja. Dan hoor je eigenlijk het stempeltje stateloos op je voorhoofd gedrukt te krijgen. Maar als ik het goed begrijp, wordt je tegenwoordig, nou niet heel vaak, maar steeds vaker worden mensen in die bakje nationaliteit onbekend gedrukt. En als je daar eenmaal in zit, dan kan je dus ook geen Nederlander meer worden. Dan kan je niet meer naturaliseren. Het is heel moeilijk om dan vergemakkelijk te naturaliseren... omdat een uh, bepaald vereist is dat je een paspoort bijvoorbeeld weet over te leggen... op het moment dat je Nederlander wil worden. En ja. dat is dan nou juist wat staatlozen niet hebben. Ja. Um, het is zo dat er in Nederland eigenlijk geen manier is... om ook vast te stellen dat iemand staatloos is. Daar wordt wel aan gewerkt. Mm -hmm. Er komt een procedure. Een speciale procedure daarvoor om dat vast te stellen. Alleen het is niet duidelijk wanneer die in werking treedt. En okay. wat je nu ziet in de praktijk... is dat uh, mensen eigenlijk in de wachtkamer worden gezet... Dus dat door uh, de twee belangrijke organisaties, de IND en gemeentes... wordt gezegd, nou, er komt een procedure aan. Ja. Wij weten het eigenlijk niet zo goed. Wacht die procedure nou maar af. En tot die tijd uh, registreer je als onbekend. Oké, okay. en is het zo, want, want, want waarom, het wordt, wordt, wordt het misschien een beetje te technisch... maar toch nog één vraag daarover. Waarom groeit die bak met nationaliteit onbekend? Waarom krijgen steeds meer mensen dat stempel? Wat is daar de reden van? Nou, een van de redenen is dus dat uh, de IND en de gemeenten niet meer zo snel overgaan. Of in de praktijk zie ik eigenlijk dat het niet meer gebeurt tot de registratie staatloos. Dat ze het eigenlijk zoveel mogelijk veranderen naar uh, nationaliteit onbekend. Want? Nou ja, wat ik net zei: er komt een vaststellingsprocedure aan. Uh, en de IND en de gemeente willen er zich niet meer zo aan branden. Omdat, uh, zeggen zij, uh, er voordelen zitten aan de registratie van staatloosheid. Nou, die voordelen tussen aanhalingstekens zijn dus versnelde toegang tot naturalisatie en het niet hoeven overleggen van een paspoort. Maar ze kijken veel minder naar de problemen die staatlozen ook echt hebben. Namelijk dat ze geen paspoort kunnen overleggen. Ja, dus als je, als, je, als je kwaadwillend denkt, dan zou je kunnen denken... dat de IND zegt, beland u maar lekker in het bakje nationaliteit onbekend... dan kunt u niet versneld Nederlander worden. En dan zijn we daar mooi vanaf. Dan dus zeg ik het even heel zwart. Een, het is een wat zwarte uitleg, maar in de praktijk... Uh, ervaren mensen die daarmee te maken krijgen dat wel zo. En ook omdat er door de IND en gemeenten nu naar elkaar gewezen wordt. En gezegd, nou, bepaal jij het maar. Terwijl nou juist nou ja, de gemeenten is de voortrekker eigenlijk, die moet het bepalen. Mm. En uh, eigenlijk zou de IND het uh, de gemeente ook moeten vergemakkelijken. Ze zouden de, uh, de gemeente moeten helpen... met het registreren van staatloosheid. Ja, ja. Even, even terug naar Nassi aan tafel. Dan uh, alles goed en aardig. Je zit hier tegenover <lacht> me en je hebt een pasje waarop staat dat je niks bent. Ja. Kom je daar ook nog vanaf? Uh, ja, geen idee. Ik heb dus inderdaad, zoals, uh, zoals ze vertelde... dan heb je een geboorteakte nodig. Die heb ik niet. Ik heb werkelijk geen idee of die überhaupt bestaat. En ik kan niet naar Iran. Want je zou hem dan je zou naar Iran moeten gaan. Mm -hmm. Om het dan daar op te zoeken of aan te vragen. Um, nu leef ik al zo lang hier. Ja, mijn Farsi is niet heel perfect. Ik kan het niet lezen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik kan me de weg daar niet zo goed vinden. Maar ik kan er überhaupt niet heen. Want um, stel, kijk, Iran is niet super onveilig, maar voor een, uh, voor een meisje zoals ik... stel je komt in de problemen of iets, mm -hmm. dan kan Nederland mij niet helpen. Nee, Want op mijn nee. reisdocument staat ook dat... Je, je bent niks, ja, eigenlijk, van, van Nederland. Al zou ik bijvoorbeeld naar Spanje gaan, dan zou Nederland nog wel iets voor me kunnen doen. Maar ja. omdat ik van origine Iraans ben, uh, heeft de Iraanse staat meer macht... en meer te zeggen over mij dan de Nederlandse staat. Dus zolang ik niet een Nederlands paspoort heb... Zouden ze me niet kunnen helpen? Nou, maar nou kan je bijvoorbeeld dus geen abonnement voor je telefoon. Nou, is ook al best wel irritant, maar kan je nog mee leven misschien? Maar kan je wel? Kan je trouwen? Kan je van alles? Volgens mij zit het met trouwen zo. Ik zou volgens mij wel kunnen trouwen en dan krijg ik via mijn partner de Nederlandse nationaliteit. Maar ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Het is bent er nog niet helemaal aan het nee. Nee. Nee, goed, Maar misschien, eh, het gaat erom dat het dat, dat er heel veel administratieve rompsloppen in jouw ja, leven is, inderdaad. nogal. En, uh, en natuurlijk dat je dat op een rare manier met kwijt Ja, dat, dat, dat het heel raar is. Nou, het wordt je soort van afgepakt. Ja. Ik heb nog nooit tegenover een, een, een, een nationaliteit onbekend iemand gezeten. Ik vind het vervelend voor je. Ik hoop dat het goed komt op een ja. dag. En uh, mevrouw van de u zegt dus, er komt wetgeving aan... die dit allemaal gaat regelen. En dan is als het goed is komen er wat minder mensen in dat bakje nationaliteit onbekend gerecht. En uh, wordt dat niet een vergaarbak waar mensen maar een tijdje in verdwijnen... zonder dat er iets gebeurt. Succes, want u bemoeit zich er ook he, met, met die wetgeving. En u uh, bent er af en toe over in de media, zoals bij ons. Dank jullie beiden hartelijk. Graag ja. Nasa en mevrouw Van Ooyen. I, really found a place that I, call, huh? I never stick around quite long. Once again, I'm not in love, but it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But If my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 Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. life for rent, daido. De Nieuws BV. Het Allermooiste. Het Allermooiste. Elke dag vragen we aan een prominente Nederlander... wat is op dit moment het allermooiste op het gebied van kunst en cultuur. En vandaag stel ik die vraag aan stripliefhebber en journalist... bij BNR Radio, Robin Fink. Goedemiddag, Robin. Dag Willemijn, hallo. hallo. Wat is het allermooiste? Ja, geen stripboek dit keer. Het allermooiste voor mij nu is... en dat komt er bijna aan, carnaval. Mm. Volgende week is het namelijk zover. Ik ben uh, zelf geboren en getogen in Maastricht. En uh, ik woon nu al ruim 15 jaar in Utrecht. Maar elk jaar ga ik weer terug voor die ene week carnaval. Dan heb ik een week geblokt in mijn agenda in februari of maart. Um, en uh, ik vier dus in Maastricht. Daar is het uh, uh, zondag, maandag, dinsdag. In Brabant beginnen ze soms al iets eerder. Um, maar het is meer dan die drie dagen. Het is, het, het is de hele weg ernaartoe. Na de kerst begint het bij mij al te kriebelen. Begin ik carnavalsmuziek te draaien, kijk ik er naar uit. <laughs> en dan heb ik er gewoon helemaal zin in. En dan kom ik zo langzaam in die sferen. En als je dan. Dat mis ik nu een beetje nu ik in Utrecht woon. Maar als je in, in Limburg bent bijvoorbeeld. En dat zal in Brabant ongetwijfeld ook zo zijn. Dan, dan zijn er al allemaal uh, uh, feestjes en dingetjes, zeg maar, in het voortraject er naartoe. En dan He. hangen mensen carnavalsvlaggen uit. En, uh, en nou ja, dus er wordt, er wordt helemaal naartoe geleefd. Um, Eigenlijk en de, is een weekje vrij te kort, zou je denken dan? Ja, dan zou je bijna alles, alles vrij moeten nemen waar, waar dan iets gebeurt. Ja, ja, dan, dan, ja. Uh, nee, maar mooi is dat dit dus, het dus, het is gewoon na nou, je werk dan, weet je. En het, dit is de, de opmaat. En dan met carnaval, dan is ook iedereen vrij en dan gaat het echt los. Um, en het mooie vind ik dat het ook een feest van jong en oud is. En van alle sociale lagen. Of het nou de slager op de hoek is of de chique advocaat. Met carnaval is iedereen gelijk. En staat iedereen arm in arm met elkaar mee te schoenkelen. Zoals dat heet op zijn Limburgs. Um, en het is voor mij ook gewoon een weerzien met, met familieleden. Vrienden van vroeger. Uh, mijn ouders die zijn begin 60, Die gaan ook gewoon nog drie dagen op stap. Ah ja, en ja, het wordt gewoon drie dagen lang een way of life. En, en ook als je dan een beetje katerig bent op dag twee of drie. Dan, dan doe je gewoon je pakje weer aan. En dan... En dan ga je weer. en dan ik, ik merk dan bij mezelf, dat heb ik dan wel eens... dat ik na inderdaad op dag drie denk van... ik wakker word denk van, oh jeetje, dat... dat. Ik moet weer. Ik moet, ja, maar dat is het wel. Je moet gewoon weer. En als ik me dan ga omkleden, dan heb ik ook weer zin. En dan denk ik, yes, ik mag nog een dag. Ja. Um, en ik dacht, laat ik dan... nu ik hier dan toch bij jullie over carnaval mag praten... laat ik een paar tips geven voor mensen van boven de rivieren... die denken, we willen het een keer uitproberen. Mm -hmm. um, ik heb even drie, drie korte tips... Um, en ik zou willen beginnen met... Uh, verdiep je in de plek waar je carnaval gaat vieren. Uh, welke tradities zijn er? Welke muziek wordt er gedraaid? Want dat is zo plaatsafhankelijk. En, en zeker Brabant en Limburg is al een wereld van verschil. Maar er zitten altijd bepaalde tradities in carnaval. Uh, er zit in Limburg is de muziek heel erg dialect. Als je dat uh, uh, niet kent, als je dat niet een beetje al gehoord hebt... dan denk je misschien, waar kom ik in terecht? Zal ik een klein stukje wachten? Ik kan, als het goed is... een klein stukje even laten horen. Ken je dit? Heb je kracht? Nou, ja. ja, de nieuws kent kent, toch? Nou, ja, heel goed. Ja. ja, dit ken ik ook wel trouwens, dit heb ik wel eens gehoord. Ja. Beppie Kraft, ja. als je in Limburg ja. carnaval gaat vieren... dan ja. moet je echt even Beppie Kraft googlen, want uh, uh, nou, die, die kom je daar zeker... of die kom je tegen, die hoor je in ieder geval. Okay. Uh, tip 2, maak werk van je pakje. Uh, Zo'n zo onesie tijgerpakje uit uh, eerst de eerste beste feestwinkel... is misschien lekker praktisch, maar je valt echt <laughs> meteen door de mand. Je moet er iets moois van maken en het hoeft helemaal niet veel te kosten... Pak gewoon een oude jas, maak er wat mooie versieringen... en toeters en belletjes op, een mooie verenboa in je nek. Mooi hoedje, dikke laag smink op je gezicht en je kan ermee door. En denk eraan dat je je goed warm aankleedt, een beetje laagjes... want een jas eroverheen is echt nat dan. Dus eh, maak er wat van. Heel mooi. Tip drie. Ja, dat is eigenlijk dan tip nummer één... want dat is mijn belangrijkste tip, gedraag je. En dat klinkt misschien wat paradoxaal... maar het is met carnaval echt niet alles kan en alles mag. Tuurlijk, er wordt gedronken, mensen zijn een beetje aangeschoten... maar het is geen zuipfeest. Het gaat niet om het bier... Niet de bedoeling dat je laveloos in de sloot eindigt. Pak af en toe even een kolaadje tussendoor, want je moet het ook drie dagen volhouden. En ook onbeperkt vrouwen in een kont knijpen wordt ook met carnaval <laughs> niet gewaardeerd. Dus met, gedraag met je ook met een met beetje mate. Met Alles mate. met maten. Met mate. met mate. met mate. Maak je niet ervan. Ja. Mooi hoor. Het mooiste, dus het allermooiste volgens Robin Fink, stripliefhebber en slaggever van BNR. Dank je wel. En het gaat natuurlijk over het carnaval. En het begint op zondag 11 februari. Dank je wel. En Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Ouders die het kinderdagverblijf een veredelde parkeergarage vinden... en leidsters die snotverkouden en ziek aan het werk gaan. Jennifer Patterson die sprak voor haar podcast Opgejaagd. Allemaal ouders en hun problemen met de basisschoolleeftijd. Ze vertelde er zo meteen meer over. Cabaretier Pieter Jouke was ook flink teleurgesteld in de kinderopvang. Ik vond 650 euro voor kinderopvang pas echt duur. Toen bleek dat ik ze aan het eind van de dag gewoon weer op moest halen. Ja. <lacht> NPO Radio 1. Het Amerikaanse leger is begonnen het aantal militairen in Irak te verminderen. Nu de strijd tegen IS grotendeels is gestreden... zal meer dan de helft van de 8900 militairen in het land worden overgeplaatst. De eerste zijn al overgebracht naar Afghanistan. Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije officieel terug. Den Haag doet dat omdat er nog steeds geen oplossing is... voor het conflict tussen beide landen. Het is een formaliteit, want Nederland had al sinds maart vorig jaar... geen ambassadeur meer in Ankara. Huisartsen en slachtoffers herkennen vaak de klachten niet... die horen bij een koolmonoxidevergiftiging. De symptomen worden vaak aangezien voor een griepje. De brandweer begint een campagne om mensen te wijzen op de gevaren. Wie een koolmonoxidevergiftiging oploopt, heeft, net als bij griep... onder meer last van misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid. En Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs... in november 2015, weigert vragen te beantwoorden van de rechtbank in Brussel. Daar staat hij vandaag terecht voor een schietpartij... drie dagen voor zijn aanhouding in maart 2016 in een voorstad van Brussel. Abdeslam zegt alleen naar de rechtbank te zijn gekomen... omdat hem dat is gevraagd. Pas op, nu volgt een mening. De Yes, iedere maandag, Ronald Schippert. Yes, en ik wil eigenlijk beginnen met een vraag aan jou, Willemijn. Mm. Heb, heb jij gedoucht vanochtend? Ja. Heb jij mee naar het toilet geweest? Ja. Heb je ontbeten? Mm. Wat heb je ontbeten? Uh, yoghurt, en een een banaan en een miniola. Een miniola? En voor ooit zo'n ding? <laughs> ja, ja, zo een miniola. Ja, ja. Heel goed, nou ja, Was het? ja nou, dat is een ritueel van iedereen. Ik heb het ook gedaan. Ik heb ook gedoucht, lekker toiletgang. Ik heb een paar boterhammen en pindakaas, een halve avocado, een appel, een glas melk, twee koffie koffie. En toen ik achter mijn schijftafel zat vanochtend... ben ik eens gaan uitrekenen hoeveel water ik vanochtend al gebruikt heb. Niet alleen met die douche en het toilet, liters lopen dan weg... maar ook voor de productie van het ontbijt zijn enorme hoeveelheden water nodig. De Universiteit van Twente noemt dat het virtuele watergebruik... oftewel onze watervoetafdruk. Men heeft berekend dat voor de productie van een kopje koffie... al 130 liter water nodig is. Ja, en voor een miniola zijn het er tachtig. Oh, nou zeg ik even uit mijn hoofd. Boterham is 40, glas melk zijn er 200 Voor mijn hele ontbijt bij elkaar meer dan 700 liter water. In ons land verbruiken we ongeveer anderhalf miljoen liter water... per persoon per jaar. En dat zijn getallen van te duizelen, waar oh. ik eigenlijk ook nooit denk. Althans, tot afgelopen maand. Vorig weekend kwam ik terug uit Zuid-Afrika... waar ik meer dan twee weken rondtoerde... met wijnschrijver Harold Hammersmaat Dat is voor een achtdelige televisieserie binnenkort op 24 Kitchen. In Kaapstad is de situatie nijpend... want, onze media heeft het ook uitvoerig belicht... het water begint daar daadwerkelijk op te raken. Dat is, daar kan je geen voorstelling van maken. Het zijn geen bangmaatpraatjes, het staat echt te gebeuren. Jaren achter elkaar is er veel te weinig regen gevallen... met als gevolg dat de waterbassins rondom Kaapstad zo goed als leeg zijn. En hoewel de bevolking op rantsoen is gesteld lijkt day zero, zoals ze dat noemen, de dag dat er geen water meer uit de kraan zal komen. Onafwendbaar, het gaat gebeuren, begin april. Het zou de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een wereldstad geen watervoorziening meer heeft. Kaapstedelingen mogen daarom nog maar maximaal 50 liter water per dag verbruiken. In de praktijk komt dat neer op één goede toiletbeurt en een paar minuten douchen. Het is opvallend hoe snel je, ook als toerist of rondreizende tv-makers, be bewust begint te worden van ons excessieve watergebruik. In Zuid-Afrika zeggen ze, is het yellow, let it mellow. Weet je wat dat zou kunnen betekenen? Laat het lopen. Nee, als het, is het yellow, dus als je, als je naar het toilet gegaan bent... Ja. is het yellow, let it mellow. Dus als het, als het geel is, laat het al rustig staan. Ja, ja. Spoel het niet ja. weg. Ja. Uh, niet ieder plasje hoeft verdund te worden met liters kostbaar water... zoals je ook niet voortdurend je kleren hoeft te wassen. If it smell, smells nice... Wear it twice, zegt ze. Ja, ja, ja. Ze gewoon je kleren aan. Ja. Hamersma en ik toerden langs prachtige wijnvelden naast Kaapstad... waar op vele plekken, met name restaurants en cafés, posters hingen... met de cynische tekst, bespaar water, drink wijn. Dat is grappig bedoeld, maar ook de Zuid-Afrikaanse wijnindustrie... smeekt om stevige regenbuien om de lange periode van neerslag. Voor de productie van een fles wijn zijn, zo, zijn ongeveer 10 trossen druiven nodig... en ongeveer duizend liter water. Het drinkt toch iets minder aangenaam als je weet dat je voor een glas wijn 120 liter water nodig hebt. Terwijl wij er rondtoerden, maakten we het twee keer mee... dat de weerberichten grote regenbuien voorspelden. Twee keer kwamen die helaas niet uit voor de bevolking die echt zat te smachten. Ook voor aanstaande vrijdag wordt er weer regen voorspeld. En de hunkering naar een bevrijdende plensbui is ook bijna hier voelbaar. Laten we met hen hopen. En als het nou vrijdag daadwe daadwerkelijk die stortbui gaat vallen... en het ook blijft regenen, laten we dan wat extra flessen Zuid-Afrika als Chenin Blanc of Pinotage opentrekken. Want dat is goed voor onze wijnvoetafdruk. Ja, dat is goed advies, dankjewel. Ronald Gippert. Nieuws van de NOS dan. De laagste inkomens betaalden relatief al het meest aan het klimaatbeleid. En die ongelijkheid wordt onder de Rutte 3 alleen maar groter. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft... in opdracht van Milieuorganisatie Milieudefensie. Aan de lijn onderzoeker Robert Vergeer van CE Delft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Wat is nou de belangrijkste conclusie van het rapport? Uh, nou ja, wat wij zien is dat uh, behalve dat de lastenverdeling wat schever wordt voor huishoudens... ook de uh, vervuilers uit de zware industrie eigenlijk nu nauwelijks uh, betalen voor hun uh, vervuiling. Terwijl de rekening daarvoor wordt uh, neergelegd bij huishoudens. Nou, dat was eigenlijk al zo voor uh, dat het uh, kabinet Rutte aan de slag ging... Uh, maar de beeld wordt eigenlijk nog sterker door de maatregelen in het regeerakkoord. Oké, okay, en, en, en, en om wat voor bedragen gaat het dan? Um, nou, er zijn met de maatregelen uit het uh, regeerakkoord nog flinke bedragen uh, gemoeid. Hè. Dus nu uh, wordt er aan uh, energiebelasting ongeveer 6 miljard uh, opgehaald. Um, en straks uh, worden de opbrengsten van die, uh, van die belasting in 2021 uh, een kleine 10 miljard. Ja, ja, maar ik bedoel eigenlijk, om wat voor bedragen gaat het? Um, we hebben de laagste inkomens, die, ja. die, die leiden het meest hieronder. Ja, en waar ja. hebben we het dan over? Welke... Nou, als je uh, de energielasten afzet tegen het... Uh, uh, besteedbaar inkomen van, uh, van mensen, uh, dan zie je dat uh, armere huishoudens... op dit moment al ongeveer uh, 2% van hun uh, inkomen kwijt zijn aan, uh, aan energielasten. En dat gaat bijna verdubbelen. Dat wordt uh, door het uh, kabinetsbeleid uh, uh, ongeveer 4,2% wat ze aan belastingen kwijt zijn. Terwijl bij rijke uh, huishoudens is dat een stuk uh, minder. Dus dat is nu uh, 0,8%. Het wordt 1,2%. Oké, okay, dus het is, nou ja, uiteindelijk worden de, de verschillen groter. Dat is de uh, ja, conclusie. Ja, dat klopt. Ja. En daar bent u vast niet zo blij mee? Um, nou ja, kijk, wat wij um, uh, eigenlijk ook belangrijk uh, vinden. is dat de rekening voor uh, het vervuilen wordt neergelegd uh, bij degene die vervuilt. Hè. Um, en ja, wat wij zien is dat, uh, uh, kijk, met name de zware industrie en de en energiebedrijven... Die, die nemen het leeuwendeel van de CO2-uitstoot voor hun rekening. Die gaan eigenlijk nauwelijks meer betalen door dit kabinetsbeleid. Ja. Dat noemen wij oneerlijk, toch? Ja, dat is, we hebben dit onderzoek uitgevoerd voor milieudefensie... die zeggen dat is niet eerlijk. Ja, nee, dat, ja, dat, dat snap klopt. ik ja. Nou staat er in de Volkskrant, uh, zegt de VEMW, als ik het goed heb... de Belangenvereniging ja, van de grootste energieverbruikers... Ja. Die zeggen in ieder geval dat het rapport te vroeg komt... omdat de onderhandelingen over een klimaatakkoord nog in volle gang zijn. Dus ik neem aan dat ze bedoelen... Uh, je kan dit nog helemaal niet concluderen. Ja, nou ja, dat is een interessante uh, uitspraak van de heer uh, Grunveld van de FNW. Um, kijk, het punt is, er staan in het regeerakkoord... een aantal uh, concrete maatregelen. Het gaat dan om uh, verhoging van, uh, van de van de energiebelasting en het invoeren van een co 2 tax voor de energiesector. Mm -hmm. Nou, daarvan kan je doorrekenen wat daar de verdelingseffecten van zijn. Nou, wij zien dus, als je naar die concrete maatregelen kijkt... dan wordt het schever en wordt de rekening eigenlijk niet neergelegd bij de vervuiler. Mm -hmm. um, ja, en het zou juist interessant zijn, denk ik, om in het kader van de onderhandelingen... over dat energie- en klimaatakkoord goed te kijken van ja, hoe kun je nou die... Uh, rekening wel neerleggen bij de, uh, bij de ja, vervuilers. Bij de grootste vervuilers, ja. Lijkt mij ook. Nou goed, in ieder geval is dit uh, dan een belangrijke eerste aanzet daartoe, wellicht. Het gesprek Ik hoop daarover. Het. Ja. ja, dank in ieder geval. Onderzoeker Robert Vergeer van CE Delft. De nieuwsbv. Iets heel anders. In de nieuwe podcastserie Opgejaagd... vraagt documentairemaker Jennifer Patterson zich af... hoe goed is het Nederlandse systeem van kinderopvang en basisscholen? En zouden we niet veel meer naar het Zweedse systeem moeten kijken? Ik ben Jennifer Patterson en ik heb twee kleine kinderen. Eén hey. hey. in de crash. Hey. En één in groep 3. Hey. En ik kom uit Zweden. Waar alles rond jonge kinderen totaal anders geregeld is dan hier. Misschien dat ik daarom zo'n last heb van terugkerende buikpijn. Jennifer zit hier in de studio met buikpijn. Of valt, <lacht> of valt het mij? <lacht> buikpijn is wat minder. maar ja. waar, waar heb je het precies over? Wat bedoel jij van, uh, nou, daar krijg ik dan <lacht> buikpijn van. Als ik kijk naar het Nederlandse systeem. Nou, uh, als ik uh, van mezelf, voor mezelf spreek, dan uh -huh. uh, waren er... Altijd dingen op de crash uh, en op de, in de kleuterklas... die mij ontzettend verbaasden en ook baarde Zoals uh, je brengt je baby's ochtends en uh, beide leidsters lopen rond met koorts... Uh, en kunnen nauwelijks op hun benen staan. En die moeten dan je baby verzorgen. Ja. En baby die uh, de immuunsysteem is nog niet heel ontwikkeld, et cetera... En, en je vraagt je af waarom het zo moet. Uh, ja, waar, over... Waarom moet het zo? Waarom kunnen die niet gewoon naar huis, die dames? Uh, ja. Uh, als je... de, de contracten zijn vaak tijdelijk. Door de marktwerk, marktwerking in, um, in de kinderopvang. Mm -hmm. Dat het gewoon allemaal geprivatiseerd is. Gaat, gaat kwaliteit omlaag. Dus die, die, die dames zijn gewoon bang. bang. Als, ik, als ik ben ziek en ik loop hier met koorts. Maar als ik niet kom, dan voor mij tien anderen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, uh, dat zegt in ieder geval, ik heb bijvoorbeeld een uh, dame geïnterviewd die uh, juridische adviseur was voor de inspectie van de GGD. Ja. En uh, zij, uh, zij komt ook voort in aflevering 2 van, van de podcast. Mm -hmm. En uh, ze zegt, het lijkt een beetje op de bankenwereld, de kinderopvangwereld. Want ja, het zoemelen met regels en dan is er nog meer wetgeving nodig en dan toch proberen om daar omheen te gaan. En jij zegt van, jij staat er dan als moeder. Mm -hmm. En je verbaast je daarover. En, en wat, wat, wat is dat dan wat jou zo verbaast? Want je zegt, hey, ik vergelijk het vooral met Zweden. Ja, ja het begint ermee dat, dat uh, baby's welkom zijn op de crash... vanaf tien weken. Tien mm. weken oude baby's komen op de crash in de ja. En, um... Prima toch? Ik als moeder, <laughs> ik ben geen moeder... maar ik zou wel als Hollandse moeder heel blij mee zijn. Ja, in Zweden is dat, niet, is dat verboden, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want ze zijn daar, daar niet niet welkom voordat ze kunnen lopen. Dus dan ben je een jaar, of meer dan een jaar... Oh, echt waar? de meeste baby's komen als ze anderhalf zijn. Want de verlofregelingen zijn daar veel beter. En, ja. en Zweden is niet het enige. Maar waarom, ook in Duitsland, maar, maar waarom, in Engeland. Maar waarom is het erg als je een baby met 15 maanden... naar de crash brengt? Hoeveel, hoeveel zei je nou? Nee, 15, nou ja. 15 wat zei je nou net? Drie, Ik ben even kwijt. Hoeveel weken? Tien weken. Tien weken. Sommige crashes um, mogen ze zelfs als ze zes weken zijn. En het is ook niet zo leuk voor de ouders trouwens... Uh, naast dat, dat, dat uh, de baby's uh, hoogste, ho veel stresshormonen krijgen in hun bloed. Uh, dus dat is gemeten, dat ze veel stress hebben al op hele jonge leeftijd. Okay, dus um, jij zegt, het is eigenlijk slecht voor hè, in Nederland is Het is, is slecht, slecht voor, de baby. Is maar echt voor je... de baby dat het kan, dat je je baby zo vroeg kan wegbrengen. Ja. ja, maar ja, wij hebben in Nederland het allemaal niet zo lekker geregeld als in Zweden? In, in Zweden kan je als vrouw, hoe lang geloof ik ook weer? Met je, jaar... Met je partner, 480 dagen... Betaald, maar ja, Oudersop, ook saloon, soms 70% ja. procent van, van je inkomen. Ja, um, en, maar, en, en de crash is uh, nagenoeg gratis. Daar. Ja, is dat zo? Je hebt ja, bijna helemaal niks te betalen. Bijna niks. Nou, kom jij, uh, uh, nou, nogmaals, ik dat en, zeiden, en de kwaliteit en... is hoger. Ja, van, van de pedagogische kwaliteit. Uh, ja. ja, want dat las ik uh, in, in een stuk over jouw podcast. Dat, um, maar dan, dan gaat het over daarna, geloof ik. Ja, over de, uh, of gaat het misschien zelfs over, ook over, over de crèches of over de, de voorschool, de, de kleuterschool. Ja. Dat staan universitair afgestudeerde, afgestudeerde mensen staan daar voor de klas. Mm -hmm. Of dat gaat ja. over de crèches zelfs. Ja. Ja, dus wow, je hebt hoger wel... hoge opgeleid personeel. Ja. Um, ik denk uh, in ieder geval één uh, universitair opgeleid iemand per groep. Dus niet iedereen, maar... Maar hoe komt dat, dat verschil, denk je? Ja, in Zweden, ik ben er geweest net mm -hmm. voor de aflevering over Zweden. Um, weet je, alles is niet beter in Zweden... maar hoe men denkt over kleine kinderen is wel echt beter. Want <coughs> daar staat kind centraal. Het is ook het recht van het kind om een goede uh, voorschool te krijgen... Uh, want daar bij jullie bij jullie in Zweden is de crash is heel wat meer dan gewoon de plek waar je ze je noemt. Ze noemen het toe. niet crash. Nee. Hoe, hoe heet het dan? Dus voor Dus ja. Dus het is ook een plek waar je echt wat leert in plaats van alleen maar je kind Ja, of Maar je leert ook op een heel andere manier dan hier op de kleuterschool. Of het heet niet meer de kleuterschool, maar in de kleuterklasse. Ja. Um, want ze zitten niet in schoolbankjes uh, uh, woorden te leren of een werkhouding aan te leren zoals hier. Wat dan? Um, Ze rennen gewoon rond. Nou, uh, toen ik er was, ja. um, als vergelijking... Uh, hier heb je vaak één klaslokaal voor die kleintjes. Ja. En in Zweden zag ik dat die, die kleintjes hebben... acht à negen ruimtes per groep. En ze hebben uh, één leidster op vijf kinderen of zes kinderen. Terwijl hier heb je één op 25 of zelfs 30 of meer. Je hebt één leidster op vijf kinderen daar? Ja. Wauw. <laughs> dus het hebt, is wat duurder. Je hebt, je hebt acht tot negen ruimtes waarin je kan waarin rondrennen, je kan schilderen... waarin je je hutten kan bouwen of waar je je Lego kan ja, bouwen. Of, jullie uh, hebben ook heel veel ruimte daar. Hè? Ja, daar dat geen, is daar ook Er ook geen rond in Zweden. Waar. Ja, zo kan ja. het ook. Maar het, het is ook een kwestie van prioriteren. Weet je, ja. de kinderen hier overleven het wel. Mm. Maar is dat je ambitie? Uh. Maar jij zegt eigenlijk, als ik het goed, als goed naar je luister... in Zweden mag je veel meer kind zijn en rondrennen... en hier mm -hmm. is het allemaal veel meer al ge... Gericht op, ja. op presteren, eigenlijk ja, ja, um, en ook uh, heel veel tijd uh, wordt opgeslokt door discipline aanbrengen. Orde is toch ook houden. Discipline, <laughs> ja, of uiteindelijk uh, misschien wel, maar wou, op zo'n kleine bij mijn, leeftijd wou, dat bij mij dat er wat meer in geramd was. Op de oh, ja, ja. <laughs> eigenlijk wel. Nee, maar wat, wat is daar mis mee Om, omdat je dat hier eigenlijk um, krijgt? Nou, als je. De hele dag uh, tegen je geschreeuwd wordt als vierjarige. Je bent net zindelijk, je hebt uh, uh, thuis mm -hmm. nog je speen en je komt naar school met je mommel. Uh, en dan wordt er de hele dag tegen je geschreeuwd en je moet de hele tijd zitten en wachten. Nee, niet de hele dag zitten, ik mm -hmm. overdrijf. Um, maar dat is een groot deel van die, wat die kinderen daar doen. En ik vind dat zonde, want in die tijd kunnen ze ook andere dingen doen. In Zweden zag ik hoe ze wetenschappelijke experimenten deden met de kinderen. Ze doen projecten in het bos. Um, ze gaan vanuit van de... Uh, nieuwsgierigheid van de kinderen. En niet uh, ja. van bovenaf lessen afdraaien. Bijvoorbeeld regielesjes of zo. We hebben daar een mooi voorbeeld van uit mm. je podcast. Over mm. hoe dat er aan toe gaat soms. Want je mocht een dag meelopen in de kleuterklas van de basisschool hè? in Nederland. Even luisteren. Ja. Uh, mannen, waarom duurt het zo lang? En Shema, ga ja. zitten. Zeg uh, Emani, hey zal ik jou eens een keer op een uh, tiendaagse opruimcursus sturen? Dat duurt toch altijd lang bij jou?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 ik moet er wel op lachen. Eén, twee. En de laatste tel is Hint. Dus die... Maar is dit, is dit een voorbeeld van wat je zegt? Van dit is hoe in Nederland het is allemaal. Het gaat over infrastructuur ja, ja. en serieus. En, en, en, ah, kijk, ja. De, um, alles wat je moet leren, er is een leerlijn. Mm -hmm. en, uh, en iedereen is uh, desperaat op zoek naar. Ja, om, om, om gewoon dat gemiddelde te halen. Of, uh, of daarboven en de goede scores te halen. Ja. Uh, scholen zetten daardoor druk op hun leerkrachten. Leerkrachten zetten druk op de leerlingen. Ook de ouders zetten druk op... De, ja, uiteindelijk worden die leerlingen een beetje gemangeld. Uh. Het hele systeem gaat over presteren... en je ja. voorbereiden op je volgende klas en je volgende klas. Ja. En, nou, Het idee voor deze podcast die je hebt gemaakt... <laughs> waarin je je dus, nou, verbaasd over het Nederlands systeem... dat begon twee jaar geleden met een opiniestuk hè, dat je schreef... Ja voor het NRC. En daar reageerde je eigenlijk een beetje boos... op een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wat stond er in dat rapport? Nou, ze waren benieuwd naar waarom... Uh, Nederlandse vrouwen zo massaal in deeltijd werken... Mm -hmm. uh, en uh, ze zochten dan de antwoorden in de vrije tijd. Dus ze gingen de vrije tijd van mannen en vrouwen onderzoeken... en ze kwamen tot de conclusie van... nou, vrouwen zijn veel te opgejaagd in hun vrije tijd. Mm -hmm. Dus daar moeten ze gewoon mee stoppen. <laughs> Want ze zijn bezig met het verzorgen van de kinderen en uh, et cetera. En ze stelden dat kinderopvang en verlofregelingen... allemaal goed geregeld. Dus er stond niks in, stond niks in de weg om massaal de arbeidsmarkt te bestormen. Ja. En, en ik en dacht... En hey, toch deden ze het niet ja. Hé, hey, is het wel zo goed geregeld? Ik denk het niet. En ja. Ik dacht, jullie kijken de verkeerde kant op. Ja, precies. Dus jij dacht van, het is helemaal niet zo goed geregeld. En dat ga, laat je nu in deze podcast zien dat het. Uh, nou, dat het, dat het. Nou, dus dat, dat, dat, dat het er heel wat kan dat worden. Dat er beter kan worden. Ja, precies. Je vertelt in die podcast dat je dat stuk in het NRC wilde plaatsen. Eigenlijk omdat. Um, um, nou ja, ze wilden het plaatsen omdat ze dachten er komen heel veel boze reacties op. En dat is dan een leuke. Ja, dan kan je leuke discussie ja. voeren. Maar dat ze dat bleek, dat bleek, zich daarop, ja. Ja, Dat bleek dus helemaal niet zo. Er kwamen helemaal geen boze reacties op. Nou, er kwamen twee boze reacties. Die werden allebei geplaatst ja. in de krant. Ja. Terwijl, maar die gingen niet. Ze hadden eigenlijk geen kritiek op de kinderopvang in Zweden. Of uh, het omgaan met kleine kinderen. Ze hadden kritiek op uh, Zweden, op andere gebieden. Maar het ging dus eigenlijk, de reacties gingen veel meer over dat mensen zich herkenden in jouw ja. verhaal. Ja, het was een feest ter herkenning. Ja. Ook al ook was het niet heel feestelijk natuurlijk. Nee. <lacht> De eerste aflevering van Opgejaagd van je podcast... is te beluisteren via vpro.nl slash opgejaagd. En de komende weken komt daar iedere vrijdag, als ik het goed heb... een nieuwe aflevering bij. Ja, daarna gaat het iets langer duren, want ik ben uh, heel hard uh, bezig met, met de, de rest. rest. Ja, ja. Ja. Maar de eerste drie kwamen kwam zo uh, vlak bij elkaar. Goed, ik wens mensen veel luisterplezier. En wie weet dat er een, een, een enorme uh, ja, revolutie en al, al ja. op weg naar Zweden <tacht> komt. Dankjewel Jennifer Petters. Een het is namelijk tijd om te wedden, dat gaat ook maar gewoon lekker door. Terug naar vrijdag, toen wedde ik met Jetteke van Lexmond... over de uitverkoop van de Nationale Opera dit weekend. En vooral over de opbrengst, want dat zouden ze vandaag gaan tellen. Maar er is nog geen uitslag. Ze hebben namelijk in al hun wijsheid besloten nog even door te gaan met de verkoop. Dus daar kan ik niks over zeggen. Dus dan gewoon naar de weddenschap van vandaag. Die gaat over René van der Gijp die vorige week als Renate aanschoof in Voetbal Insights... met een leuke pruik op, een beetje lipstift. En daarmee verwees hij natuurlijk naar die Belgische journaliste Bo van Spilbeek... die voorheen als man door het leven ging. Nou, smakeloos vond de ene, geinig vond de andere van René van Grijp. En wij vragen ons af, wordt er vanavond olie op het vuur gegooid bij Voetbal Insights... of zullen ze hun excuses aanbieden? Nienke de Jong, goedemiddag. Goedemiddag, Willemijn. Hallo, vanmorgen schreef jij erover in jouw column in het AD... Um, het was een leuk stukje, vond ik, over dat je zomaar voor dat programma werkt als redacteur. <laughs> dat je daar niet heel gelukkig van wordt. Ja. Nee, nee ja, dat je grote dromen hebt en dan uiteindelijk een pruik voor René van der Grijp moet gaan regelen. Ja. Ja, terwijl je dacht dat je over de meest spannende wedstrijden mocht, uh, ja, mocht schrijven. Um, wat dacht jij, want jij zag dat die vrijdagavond René van der met die, met die pruik, wat dacht jij? Ja, ik vond het niet heel grappig... Uh, ik had er vanochtend met een vriendin een hele discussie over. En we zeiden van wat is nou eigenlijk humor? Helemaal de een vindt het grappig en de ander niet. Ja. En voor mij zit humor er heel erg in dat je uh, kritiek hebt op mensen die hoger dan jou staan, zeg maar, in rang. Dan wordt het grappig als je het establishment aanpakt of zo. Mm -hmm. Maar nu maak je grappen over iemand die zich al zo kwetsbaar opstelt. En uh, naar buiten komt met een verhaal wat echt niet alledaags is en waar. waar waar de massa nog niet bekend mee is, dat vind ik gewoon niet heel grappig. Ik vind het leuker als ze bij VI mensen aanpakken... die hoger staan in rang dan dat zij ja. staan. Ja, dat was... Jan Derksen zei toch ook iets, geloof ik, van... van ja, maar je, je weet hoe ze er in de provincie over denken. Daar zijn ze er nog helemaal niet aan toe. Zoiets, geloof ik. Dat was dan ja, het excuus. Maar dan, ja, ik vind het ook een beetje onderschatting van je kijkerspubliek... als je voor hen gaat denken van uh, dit zullen jullie wel vinden... Uh, ja. Daarnaast heb je als tv-maker, vind ik ook gewoon een plicht om. Uh, je hoeft niet altijd te doen wat de massa uh, vindt. Je nee. kunt ook de massa er anders over nalaten. Je kan denken. ook denken: wij zijn een voetbalprogramma. He? Ja, hebben dus over. Waar houden we ons in vrijdags mee bezig, kan je ook denken? Nou, ik ik ja. zou het echt verfrissend vinden als we bij VI weer eens een keer een relletje zouden hebben. dat dat eigenlijk over voetbal gaat, in plaats van over iets ik anders. Ik zou het in de wel ver verfrissend vinden als we bij VI eens een keertje geen relletje zouden hebben. En dat we oh, daar allemaal, allemaal niet met z'n allen nog dagenlang over praten. Dat zou ook eens. Dat ah, uh, zou ook fijn ja. zijn, ja. ja. Ja, RTL heeft gezegd in gesprek te gaan met de mannen. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk wel eerder gezegd hebben euh, dit soort dingen. Het is tijd om te wedden, Nienke. Wat denk jij? Zullen ze vanavond daar lekker op doorgaan? Een beetje olie op het vuur gooien? Of zullen ze hun excuses gaan aanbieden? Nee, hey, olie op het vuur. Ja. Kijk, RTL kan met ze in gesprek gaan. Maar RTL zit natuurlijk... Je ziet de kijkcijfers ook, hè? En alle klik ja. die ze daarna nog krijgen op de site van CI en op... Het al gemist, et cetera, et cetera. Ja. Dat is lekker voor een commerciële zender. Ja, dus en ik, ik, ben, ik ben het gewoon met je eens Nienke, dit wordt een hele rare weddenschap, maar ik zeg ook... ze gaan zeker, ze gaan zeker niet de kiezers aanbieden. Nee, nee ik denk Ik denk dat ze nog meer olie op het vuur gaan gooien. Ietsje meer olie dan jij. Morgen taart komt allebei, Willemijn. Ja, een goodie bag voor Voetbal Insight. Met bier en scheermesjes. Daar willen we voor. Nooit meer slapen.